zag, dacht ik echt meteen fucking vet dag in dag uit dag in dag uit viva la fiesta ik hou van de feestie ik dacht die meisjes lachen man, gezellig, een beetje borstnetjes versieren maar ja, je hebt hier niet eens een boeltafel wat dan ook maar ja, ik heb toch maar een miljoen gewonnen Nou, fucking vet Niet slimmer hoor, hoor. Dames en heren. Stanley, zet jij eens even dat ding uit. Sorry. Ik jullie even uitzetten. Ik hoop Hallo. dat de mensen ons kunnen horen. We hebben een klein beetje... Probleemtjes. Met de, de koptelefoon. Even kijken hoor. Uh, ja, hier hebben we de goede filler. Weet je het zeker? Ik hoor hem niet. Ik ook niet. Nou. Wacht even hoor. Ja. Is zet hem. Het, uh, we moeten direct aan onze vrienden even vragen. Wat, wij, wat, wij, wat hun horen op de radio. Maar we zijn er weer met Knockout FM op. Uh, welke dag is het vandaag? Maandag. 15 augustus. Maandag, het is maandag 15 ja. augustus. Natuurlijk ja, is het maandag. We zijn altijd op maandag. Echt? Ja. Ah. Maar we gaan beginnen aan de laatrastopper van de week. Rrr. Rrr. Zal ik uh, eens even kijken, zal ik hem er eens even bij halen? Even spannend, kijken. spannend. Wat doe je? Wat doe je? Hij wil niet. Hij wat wil gebeurt er? Wat gebeurt? Rustig I, maar. Uh, uh. maar. de latere stopper van deze week, dat is uh, Duxas met de Big Bad Wolf. Oeh, Duxas. Heel lekker nummertje. Goeie nummer. Ja, ja, ja. Wat voor hij, stijl? Wat voor stijl? Een beetje dance, hè? Beetje... Zoals uh, Barbara Streisand. Dan even mm. wat anders. Ah. Maar we gaan lekker luisteren naar de Big Bad Wolf van Duxals, de latere stopper van deze week. Streets are light Maybe the trees are gone The sky. Rest your head, I'll take you high. We won't fade into darkness, we'll let you fade into darkness. Smurf ik smeurf een glaas met op de smeurf een bloe, en uh, doet die das die wij smeuren met je Het is feest en de wonder smart. De rest met je beent te kleuren. Dus voor je beent wordt je gesmaard. En als je niet met je je ja. ja. ah. was echt smart. Ah, we is mijn fan. Come smurfen with me, come smurf, with me, come smurf, with me, smurf, Come smurfen with me, come smurf, with me, smurf, with me, smurf, Now I look my blouse, now I look my blouse. Fucking I'm fat, I'm good With my linen smurf, sitting in the tree, I, K, I, S, i'm I, N, J. All smurfen for the gloom, gloom for your love, who's the size for you, go buy, they go pick a key. All smurf, for hit the smurfing, but it all. Hickle, bring Dress goat je je club. Dus voor je weet wordt je gesmaakt. En als je niet bent, zeg je, je maar: smaakt. Ah, als mijn me, smurf me, me, smurf in. Kom met me, kom met me, smurf in. smurf smurf me, so smurf op het in a It's a party. smurf me, smurf smurf me, smurf me, smurf smurf smurf me, smurf me, smurf me, smurf smurf smurf smurf smurf smurf smurf smurf smurf smurf smurf smurf smurf smurf smurf smurf smurf smurf smurf smurf smurf smurf smurf smurf smurf smurf smurf smurf smurf smurf smurf dus voor je weet word je gesmurd. En als je doet mij zeg je laatst, ah. kijk smurft Smurft weer, kom smurft met me Kom smurft met me, kom smurft met me Smurft me, me, me, me. smurf weer, smurft weer Dames en heren, daar zijn we weer ja. Stanley, daar zijn we weer Ik, Robbie Brouwer, Stanley Brouwer Hier in de studio, gezellig met Talkout FM uh, <laughs> Hallo, Hallo. <laughs> We uh, gaan lekker uh, even Een ramen waar, weet je, er doorheen gooien Stan? doe jij dat waar? Jij mag deze, Wat is Wat wel is dat? Bert en er Ernie Vertel hem maar Bert en Ernie gaan nog niet trouwen wie Bert en Ernie uit Cesarstra wil zien trouwen, zal toch een tijdje moeten wachten. De producers van de reeks stuurden deze boodschap de wereld in. Toen er al meer dan 6000 mensen een petitie hadden ondertekend om Bert en Ernie te laten, te, te laten trouwen. Om ze homofobie tegen te gaan. Volgens deze mensen zou het huwelijk tussen beide poppen jongeren een teken ...geven dat homo-haat niet oké okay is. De organisators van de petitie zouden hun... ...een huwelijk niet meer dan normaal vinden... ...aangezien Bert en Ernie al meer dan 20 jaar samenwonen... ...en zelfs dezelfde kamer delen. De producers echter zien een huwelijk niet echt zitten... ...aangezien ze met Bert en Ernie gewoon willen aantonen... ...dat twee mensen die heel verschillend zijn... ...toch goed, goede vrienden kunnen zijn... Nou, nah. dus eigenlijk is het weer een komkommertijdverhaal. Een komkommertijdverhaal? Ja, als je niks anders weet, dat je maar wat uh, rare onderwerpjes hebt. Ja, die producers willen ook <laughs> geen fuck meer te doen, dus uh, denken ze, ja, laten we dit maar even doen. Ah, zullen we deze ook erbij doen? Doe jij die maar. militaire dummies te koop in Rusland. Een Russisch bedrijf Rusbal levert met lucht... ...op wapentuigen. Leuk voor in de achtertuin... ...alle oorlogvoering... ...alle oorlogvoering is gebaseerd... ...op misleiding... ...zei de Chinese generaal, stratege... ...en filosoof Xu Chu... ...al heel lang voor het begin... ...van onze jaartelling... ...vandaar zodat ze... Hè? Vandaar dat zowel de Duitsers... ...als de Russen tijdens de Tweede Wereldoorlog... ...opblaasttanks gebruikten... ...om de vijand op het verkeerde been te zetten en er nepkraters op de landingsbaan van vliegvelden werden gelegd om de vijand vijandelijke verkenners te laten geloven dat die al gebombardeerd waren. Ook Saddam Hussein zette nepjets en opblaasbare raketinstallaties in om de Amerikanen te laten geloven dat het Irakese leger veel groter was. Moderne legers kunnen die techniek van misleiding nog steeds gebruiken. Het Russische bedrijf Rusbal... ...van oorsprong ballonbouwer... <lacht> ...maakt opblaasbare wapentuigen... ...van tanks tot jachtvliegtuigen... ...tot lancering lanceerinstallaties... ...voor intercontinentale ballastische raketten. Nou. Geen idee wat dat moet kosten... ...want volgens de website van Rustbal... ...zijn alle prijzen onderhan onderhandelbaar. Dus ga gaan gewoon... Een ballon Ze zijn gewoon voor die ballonnen aan het maken Dus het Amerikaanse kom... leger is niet zo groot Het is gewoon één grote ballonnenfestijn. festijn <laughs> hè Hier deze is voor jou Een klein stukje Oh Vrouw geeft zielig, zielige overvaller wat geld Wat een overvaller Hé hey. oh, hey, wat doe je wat de overvaller met een mes niet voor elkaar kreeg, lukte hem wel met een zielig verhaal. Een vrouw in Oostenrijk weigerde vorige maand geld te pinnen, te pinnen voor een man die hij met een mes bedreigde. Toen de overvaller zijn wapen wegstopte en zijn slachtoffer vertelde dat hij dakloos en plat zak was, gaf ze hem 90 euro de echtgenoot van de vrouw was echter minder begripvol, al dus de woordvoerder van de politie. Hij stapte naar de politie in Noinkriegen. een stadje ten zuiden van Denen, waar de overval plaatsvond, waarna de dader de kraak werd gevat. Nou, volgens mij is dat best wel logisch, ja. Iemand gaat je eerst bedreigen, dan ga je <laughs> en dan nog geld krijgen, ook. Dat is het <laughs> het, het, nog een knapst. Ah, dit waren weer een beetje de raar maar waar feitjes van deze week. We gaan eens even kijken wat voor leuke muziek we verder nog hebben voor jullie. Nou, wat hebben we, Robbie? Wat hebben we? Uh, bluff met Wasje Maar Hier. Oh. Dat is wel een hele leuke. In ieder geval, komt en we zijn zo weer bij je terug. Zit zet je even voor het blok He? zet je even voor het blok Oh, en een lekkere filler Die we net ook weer gehad hebben <laughs> maar, Hoor je het hoor nou, nou wel? Ja ik hoor het Hoor je wel. mij ook? Hallo? Ja hallo Hallo Hallo Hoi <laughs> Wij gaan zo direct door naar het tweede uur Van Knockout FM Nu al? Ja hey, Dat eerste uur gaat snel voorbij uh, we zijn hier gezellig met Stanley en uh, uh, Stanley. Stanley Brouwer en, uh, Robbie, Brouwer. en uh, Robbie Brouwer Ik vind het een stuk lekker de, uh, Presenteren zo Hoezo? Nou, hoor ik mezelf Ja, ik heb last van mijn rug Hoor je dat ook? Ja, ik kom steeds kraken nu ja. <laughs> <laughs> Nou, we gaan lekker verder naar het volgende nummer Dat is uh, Faster The People Van Panther Kicks. Okay. Ja, kicks. Eh, In één keer hey. Oeh daar gaan we vlekken naar luisteren. En daar gaan we met Party Squad, met Ik Ga Hard. Ik ga hard. Ik ga lekker. En we gaan door. Met Pumptop Kids.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 Say what do not all the matter Yeah, what do not all the matter Yeah, what do not all Yeah, yeah, yeah You say what I want when they're 16 And they just niggas my name on track taxi. So, no my nigga, I joke, if you can, if you can't I'm fast, but I'll tell you my attention I made to get it all. yeah I like hey, eating for anyone, nigga, don't care You're not more in the mode, nigga, I'm on clap With a new track for Jerry, on the pump pack Yeah, yeah The class won't be what they do, what I does Niggas on my hands, I Ze hey, we doen het allemaal, ja we doen het allemaal, ja we doen het allemaal. Ik ga hard, ik ga lekker, ik ga los. En hey, we doen het allemaal, ja we doen het allemaal, ja we doen het allemaal. Mm. Ze zeggen, moet je Jawson zien? omdat ik doe voor de kost misschien. Omdat ik moe van zijn boss misschien. Willen we allemaal onszelf graag closen? Zien, fuck that, ik ben aan de linker, yeah. En mijn seks worden dikke dus, ik ga los, yeah. Chicks liggen maar, fuck mm. the dikker man. Spillen maar, Pacatian en cinema Dacht yeah, yeah, in porno, dacht ja, cinema Zit ook een nummer maak, ja, zingen de pingel maar Zinnen van je caps in Je hand Die shit is niet normaal, je shit is niet normaal Nee, die shit heftig, je hart 69, ik doe het allemaal Ik wil wasted zijn, wasted zijn Feesten als een awesome beest met een dirty tape de vijf Hey, shorty feest met mijn Ik ga hard, ik ga lekker Ik ga los en hey, we doen het allemaal Ja, yeah, we doen het allemaal Ja, yeah, we, yeah, we doen het allemaal Ik ga hard I'm ga lekker, ik ga los, j'abunet alamar, do not alamar, yabba do talamah. At mm. the party squat, with the party squad, the party squad, the party squad, the party squad.